en de Koerdische ordendienst wisten de groepen uit elkaar te houden. De Nederlandse tennissers staan na de tweede dag van de Davis Cup duel met Frankrijk op achterstand. Royer en Haase verloren het dubbelspel tegen Herbert en Mahu in vier sets. Nederland kan nu alleen naar de tweede ronde als Haase en de Bakker hun Davis Cup wedstrijden morgen winnen. Het weer dan nog, vanavond en vannacht klaart het op en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het gaat lokaal vriezen, waardoor het glad kan zijn. Morgen veel bewolking met hier en daar een winterse bui. Er staat een koude oostenwind bij een graad of drie. Dit was het... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 For me. let her go mm -hmm. There's no use of me searching Ja, daar zijn we dan. Ja, ja, ja. Dat was je dan uh, Floyd Lee en uh, Mean Blues. En uh, natuurlijk, uh, ja, had ik mijn oude trouwmaat maat even... De uitzending halen. En dat is Itemar van het End. Itemar! Lekker onderweg naar huis. Lekker onderweg. Zo is het. Ja. Einde werkdag en lekker onderweg naar huis. Hey, uh, ja. Hoe gaat hij met die single? Nou, uh, de nieuwe plaat Lieve Vrij uh, die gaat eigenlijk als een raket, joh. Ja. Dat... Dus uh, ik, ik, ik mag niet klaar. Ik ben alleen maar blij ermee. Ja, een heerlijke single. Geschreven door. Uh, uh, Wond je ook alweer Hennie? Hennie tijd? Ja, ik maak maar een geintje. Ja. Hey, maar uh, ja, ja hij loopt lekker. En, uh, gaat het goed met je optredens? Ja, gaat ook. Uh, ja, dat bouwt zich allemaal weer op. Ja, ik heb een ja. jaartje eventjes wat, wat rustiger aangedaan en nu gaat dat allemaal weer, uh, weer opbouwen. En ja. ook oude contacten die weer contact opnemen. Dus dat is altijd leuk. Ja, ja het is eventjes uh, rustig geweest rond jouw uh, ja, leventje, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, en, uh, nou ja, in ieder geval weer uh, ja. een comeback met een uh, mooi nummer. Dus ja, dan, dan, dan wil je weer. Ja, nee, zo is het. Ik bedoel, ja, we kennen allemaal die periodes. Daarom. Daarom. Hey, uh, ik heb in uh, een rustige tijd gehad, maar wel denk ik aan een mooi product gewerkt. Ja, ook dat. Of uh, ja, bedoel je dat, dat product niet? <laughs> jawel, jawel, ja... Uh, ik heb natuurlijk liever vrij, dat, dat was mijn projectje, en, ja. Ja, ja, en we dan, doen altijd het best. En daarnaast heb je nog een ander project, He? Daarna heb ik nog een projectje. <laughs> <laughs> hey, maar uh, ja, uh, wat, wat, wat, uh, wat gaat er nog meer gebeuren dit jaar, uh, heb je nog iets uh, in het verschiet staan? Nou kijk, we kijken natuurlijk wel verder in de muziek en het is altijd aankijken natuurlijk hoe iets aanslaat en, uh, en wat je verder eens gaat doen. Ja. En uh, ja, we zijn zeker al, alweer uh, in gedachten over weer een nieuwe plaat. Hè? En uh, dat, dat zal dan wat meer up-tempo worden. Ja. Richting de zomer toe. Ja, ja logisch. En ja, we ja. eens even kijken uh, ja, of we daar wat leuks mee, mee kunnen doen. Ja. En wat ik zeg, ja, de, deze is net gelanceerd. Dus, dus altijd even afwachten hoe de ontwikkelingen zijn en de reacties. Ja, die zijn uh, tot nu toe hartstikke goed. Dus uh, ja, dat... dat dat lijkt er uh, naartoe te gaan dat we gewoon weer een nieuwe plaat gaan maken straks. En dan inderdaad wat, wat, uh, wat meer up tempo Ja, ja ik, ik hoop, hoop eigenlijk stiekem dat je gaat zeggen: van nou ja, we zijn bezig met een album. Nou maar... uh, ja, dat is, uh, daar is wel al over gesproken. Ja. En de, de opbouw uh, is er ook. Uh, alleen hebben we gezegd: joh, laten we nou eerst nog na deze single uh, nog een single uitbrengen en kijken wat het doet. En om dan naar een album te gaan werken. Ja. En uh, ja, we zijn zelfs al in gedachten met de mensen om mij heen natuurlijk. Uh, ik heb een grote uh, voorliefde voor uh, bluesmuziek. Ja. ja, ik heb toevallig net eentje gedraaid hè, van uh, Floyd ja. Lee en uh, Mean Blues. En uh, ja, even tussen ons gezegd, uh, ik ben al een keer uitgenodigd voor de Voice of America. Ja. Uh, voor mijn Engelse kant, zeg maar. Voor ja. de blues kant. En die, weet, die kent eigenlijk niemand hier. Nou ja, ja, ja, ja ik, ik, ik, ik, ik, weet, ik weet het wel een klein beetje. Ja, en ik heb altijd gezegd, joh, uh, ik wil een, een, een avond gaan doen. En ik zeg niet dat dat dit jaar gaat gebeuren of volgend jaar. Maar het staat op de planning om een, een avond dus te gaan doen met live band. Ja. En dan uh, een gedeelte van, van mijn eigen muziek en het Nederlandstalige. En een uh, gedeelte ja, in de sferen van een uh, Frank Sinatra Michael Boubley. Dus, uh, Oké. Okay. Ja, dat uh, klinkt, klinkt veelbelovend in ieder geval. Ja, ja. Nee, we doen, uh, wat ik zeg, we doen alleen maar ons best. Ja. Nou ja, als ik dan denk aan, uh, heet jij nou Bernadette? Ja, ja, dat is als een geintje. Je <lacht> ik ik wil is. je niet plagen nee, ermee, maar... <lacht> <lacht> ja, maar zo is het, nou, je het, kent me. Is het is wel weer leuk, ja. weet je, want je begint ergens en je maakt iets als een geintje en je gaat doorgroeien. Ja. En, ja, je ziet heel goed wat, wat de groei is in de muziek en... Uh, ja, daardoor zeg ik ook wel eens tegen mensen... ja, kijk, zo ben je begonnen. En dat is ook leuk om te zien. Ja, nou ja, inderdaad. En uh, ja, we, we kennen je tenminste uh, hey, Ken je nog van de, van de vorige hit. Vorig goed voorbij. Dat was een geweldige hit. He, daar hebben we hebben hier nog een, een middegreet gehad. En uh, ja, verschillende keren ben je hier nog geweest. Ja, geweldige hit was dat. En uh, ja, ik hoop dat deze, dat deze gewoon uh, eigenlijk net zo scoort als de vorige. Ja, dat, dat hoop ik wel, ja. Ik ja. hoop het. Uh, het. liefst nog een tikje meer. Ja, nou ja, we gaan altijd voor meer natuurlijk. Maar hè, laten we in ieder geval een beetje bescheiden blijven. En dan ja, hopen ja. we in ieder geval dat het uh, uh, net zo goed gaat als de vorige. precies En alles wat meer is, is meegenomen. Ik ben blij met jullie, dus... Als die lekker gedraaid wordt. Dus ik, uh, ik heb hem al klaarstaan. Jouw vorige hit. Ja, volgens mij. Waar heel veel uh, om te doen was en, uh, ja, deze, uh, deze plaat heeft ook een hele prachtige clip natuurlijk. En uh, ja, ja voor, de, voor de mensen die hem nog niet gezien hebben... Ja, uh, ik zou zeggen, kijk eventjes op YouTube. voor goed voorbij heet het nummer. En uh, ja, ja, gewoon een prachtige clip ook. En uh, ja, natuurlijk ook eventjes een, een likeje geven bij uh, Lieve Vrij. Want ja, eh, die hoort er ook bij. Dat is een nieuwe hit. Precies. En daar gaan we voor. Precies, Fred. Je hebt hem door. Ja, hè? <laughs> ja. <laughs> Hey, ik ga je niet langer ophouden. Ik kun je in ieder geval je concentreren op de weg. Ja, super. Bedankt voor het uh, interview. En ja. uh, we spreken elkaar sowieso. Is goed. Hé, hey, vrouwtje de groetjes en de, de kleine. Dankjewel, Doe ik. Oké. Okay. Hé, hey, gruutjes. Groetjes. Jo. Jo. Eet maar. Uh, Voorgoed voor mij. Je zei niet meer terug en je keek me niet aan.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 Was hij dan iets maar van het eind. En uh, ja, daarnet hebben we natuurlijk liever Vrij kunnen horen. Zijn, uh, zijn nieuwe single. En uh, ja, we hopen dat hij gewoon uh, ja, net zo scoort als de vorige eigenlijk. En Nathalie is er ook nog steeds hoor. Ja, ja, hallo. Ja, ja, ja jij bent er nog. Ja, ja, ja. Arnold en Phil. Uh, uh, ja, Gerard, uh, ja alles, alles is er nog. <laughs> hey, uh, ja, we gaan gewoon nog een uh, nummertje zingen. Ja. En, uh, en uh, je, hebt, uh, je hebt die gekozen van The Animals. In The House of the Rising Sun. Dankjewel. Ja, als, jij, als jij er klaar voor bent, zeg het maar. Dan starten we de band. Ja, gaat het allemaal lukken? <laughs> ja. Ja, het stort <laughs> Ik compleet naar beneden. Daar <laughs> <laughs> komt hij dan. We gaan hem instarten. Thank you. The House of the Rising Sun. De Animals. Uh, ja, Gecovert door Nathalie Akkermans. Hang EN studio bij ZFM. Ja, eventjes zo laten horen dat, dat we niet liegen, dat we gewoon echt live hier staan. Ja, ja. Ja, sommige mensen denken, ja, dat zal wel. Speel speelt gewoon een band af. <lacht> nee, ik sta hier echt hoor. Ja, nee, ik, ik, ik geloof je wel. <lacht> hey, um, ja, uh, ik weet niet of je er nog een zo gaat doen, dat weten we niet. We gaan gewoon nog even een lekker plaatje draaien en, uh, en dan kijken we nog eventjes.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 ben ik weer. Serge Nasseri. En uh, ja, jij bent van mij. En uh, ja. Ik ga het, uh, een ander plaatje draaien. En uh, dat is van... Uh, Imani? Ja, ja, ik ben eventjes, uh, eventjes uh, te laat eigenlijk. Ja. Imani, and uh, where are you now? I see a picture in a frame. I see een face without a name. Riding alone. broken hearts leaves are falling in the park every day is a question mark 106.9, 104.5, DAB Plus, kabelkrant. En dat allemaal hier vanuit Zandvoort. Imani was dit en Where Are You? Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen een hele goede avond als je net gegeten hebt. Uh, ja, dat het u wel mogen bekomen. We gaan nog een plaatje draaien en dan gaan we eventjes bellen met Nick Coat. En uh, eerst een plaatje van Henk Dame. En laat mij alleen...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 Je bent me nu voor altijd, altijd wijd Laat...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 Ik blijf alleen Laat mij alleen En kom niet met verhalen over spijt Je staat bij mij voor jaren in het krijt Je bent me nu voor altijd, altijd kwijt Laat ik vind... Even eventjes in de Nederlandstalige muziek En dat doen we met Michael Omen En alleen voor jou Elk moment dat jij me geeft Laat mij weer leven En geeft mij het gevoel Dat ik besta Doelloos zonder jou ben ik aan het zweven, kom maar naar mij en ik loop je achterna. Want heel mijn leven draait alleen om jou, alles wat ik doe, doe ik alleen voor jou. Wat ik bedoel, echt heel mijn hart spreekt mijn gevoel, ja, ja, ja, Jij me geeft is onbetaalbaar. Ieder woord dat jij zegt is zo breekbaar. Nee, ik leef nu niet meer in het duister. Ik schreeuw jouw naam net zo mooi als ik het fluister. Laat heel Alles wat ik doe, doe ik alleen voor jou Zal je laten zien wat ik bedoel Echt heel mijn hart spreek mijn gevoel Ja. Ja Eigenlijk zouden we hem wel vanavond, maar hij is uh, ja, eventjes uh, voorzien. Michael Oomen en al één voor jou. En ja, nu hebben we wel iemand in de uitzending. En dat is Rocky Pauw. Rocky, een hele goede avond. Ja, goedenavond. He, goedenavond. Hoe is man? Ja, goed, goed, goed. Ja? En ja, je single? Hoe gaat het met je single? Als je gaat? Ja, goed. Hè. Sorry, je valt, je valt een beetje weg, Rocky. Hoor je me nu? Ja, ja, ja prima. Nee, de single gaat goed, dan wordt het overal goed opgepakt. Uh, dan wordt het lekker gedraaid, vallen zenders, dus ze dus mogen niet klagen. Nou, uh, mooi, toch? Daar ja. nou, doe je het voor. Ja, hey. zeker. Ja, ja, Want het, uh, ja. even kijken, je, je bent ooit begonnen ergens in 2014, 2013? Nee, we zitten al wat langer in het. Jaar. Oh, oké. Okay. Qua nou, singles dan die eruit gebracht zijn, waarschijnlijk dan? Uh, ja, daarvoor hebben we ook wel wat gedaan. Ja, oké. Okay. Tijdje dus. Ja, dat, dat, dat is wat ik in ieder geval voor mijn neus heb. Meer heb ik er niet. Ja. <laughs> dus vandaar. Oké. Okay. Ja, sinds wanneer uh, zit je in het vak? Uh, volgend jaar zitten we 15 jaar in het vak. Dus dat is dan uh, 2004. Uh, uh, ja, ja, uh, uh, uh, ja. Nou, ja, dat is een behoorlijke tijd inderdaad. Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. Hey, um, ja, wat, wat, wat zit er in het verschiet voor jou? Uh, zit er een album aan te komen? Zit er uh, een dvd? Uh, noem maar op. Nou, we zitten, wat ik net al zei, we zitten volgend jaar 15 jaar aan het vak. Uh, ja. We zitten nog eventjes te kijken om misschien dan uh, voor volgend jaar een album uit te brengen. Ja. Uh, uh, ja, dat duurt natuurlijk nog een jaartje. We zijn dit jaar net begonnen. Uh, sowieso brengen we in het, uh, in het najaar ook nog een single uit. Ja. En, uh, ja, en ik denk dat we van de zomer eventjes gaan kijken om uh, toch serieus iets over een album te doen. En daarbij uh, natuurlijk een mooie albumpresentatie. En uh, ja, de, de, de plannen zijn er. Moet je ja. alleen eventjes uh, ja, even op papier zetten en eventjes rondmaken, zeg maar. Ja, goed. Dus, uh, ja, dat, dat, dat zou me wel leuk lijken. Inderdaad. Een, uh, hé, een klein concertje vooraf of zo voor je album. Zoiets? Ja, ja zoiets. Met uh, met de uh, ja, dergelijke artiesten er toch wel. Ja. Ik, heb, ik heb hier ja. ook eentje zitten in de studio. Misschien dat dat ook wel, wel leuk is voor, de, voor in de voorprogramma. Oké. Okay, okay. ja, dan, dan moet je maar even op Facebook kijken, Nathalie Akkermans. Oké. Okay. Ja, ze zingt heel, heel divers, dus uh, wie weet. Oké, okay, nou, kijk, dat is mooi. Lijft het Waar kunnen mensen jou vinden, Rocky? Uh, qua uh, uh, boekingen en dergelijke. En uh, ja, wat informatie over je cd's en dergelijke. We hebben natuurlijk een website, dat is www.rockypauw.nl ja. En natuurlijk zijn we ook te volgen op Facebook en op Instagram. En dat is www.facebook.nl-rockypauw. En uh, ja en op Instagram ook als je Rocky Pau indrukt, dan kom ik vanzelf uh, tevoorschijn. Oh, Oké. Okay. Ja, dan natuurlijk alle informatie uh, dingetjes staan erop. Alle leuke dingetjes waar we staan, nieuwtjes en uh, ja, cetera, Alle uh, leuke dingen. En natuurlijk op YouTube. Ja. YouTube staan alle clips, dus ja. uh, dat is altijd leuk om te zien, er zit een leuke clip bij, dus dat is altijd leuk. Ja, dus uh, ja, kijk even uh, Rocky Pauw en uh, ja, gewoon Rocky zoals je, ja Rocky Bobo, hè? R-O-C-K-Y. Ja. Ja. ja. Nou voor de mensen die uh, misschien Rocky schrijven, uh, eh, schrijven ze het misschien anders. Maar dat is, uh, dat is voor van de zomer uh, doen we dat. Ja, dat is een andere rock. <laughs> hey Rocky, ik, uh, ik ga hem lekker draaien voor je. Als je gaat, jouw, jouw nieuwe single. Uh, zit, zit er in ieder geval nog een, uh, een leuk concertje aan te komen of uh, van de zomer? Qua, uh, ja, of uh, uh, ben je al gevraagd voor een groot evenement? Ja, zijn, uh, via het kantoor heb ik wel een paar dingetjes al doorgekregen. En uh, ja, we zijn nog een klein beetje kijken waar we nog gaan staan en uh, waar we geboekt worden en dat soort dingetjes. Er zitten leuke dingen aan te komen, maar ja, dat is allemaal natuurlijk te volgen ja. via de website en op Facebook. Dus ah, oké. Okay. Dan weten ze dat bij deze... Oké, okay, nou super. Hé, hey, we gaan hem lekker draaien. In ieder geval, uh, ja, bedankt voor het promoten en het draaien van mijn nieuwe single. En uh, hopelijk met de volgende single mogen we weer in de uitzending komen. Ja, nou ja, je mag ook naar de studio komen, dat maakt ook niet uit. Als ja, we moeten even een keertje kijken, maar dan komt wel goed, hebben we even contact Is met Is goed, regelen we gewoon via Dennis. Kijk, super, super. Hey? Oké, okay, jij hey, bedankt uh, voor je tijd. Yes, zeker weten we. Ik zou hier. zeggen, uh, een fijne avond en een heel goed weekend. Oké, okay, kom. En tot de volgende keer. Oké, okay, hij hey, bedankt. Hoi hoi. Rocky Pauw en Alsje gaat. Alles heb ik jou gegeven. Ik gaf je wat je maar vroeg. Jij leeft in jouw eigen leven. Maar dat was nog niet genoeg Jij wilde alles met vrienden Maar dat ben ik meer dan zat Zeg mij nu maar wat je wilt Ik heb het gehad Als je gaat Is het over een echte laat Dan wil ik jou weer nooit meer zien Of iets dat wat je wilt misschien Als je gaat Dan zijn wij al snel uitgevraagd je gaat heel ver bij mij vandaan. Jij hebt zoveel mooie woorden, maar dat trap ik steeds weer in. Dat wat ik van je wil horen, zei jij alleen in het begin. Jij hebt me vaak laten wachten, nachten liet jij mij alleen Ik ben niet zomaar een mens, ik ben niet van steen Als je gaat, is het over een echte land Dan wil ik jou weer nooit meer zien Of is dat wat je wilt misschien Als je gaat, dan zijn wij al snel uitgevraagd Pak je koppen, dan kun je gaan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 Praat. Pak je koppen, dan kun je gaan Heel ver bij mij vandaan Als je gaat, is het over en echt te laat Dan wil ik jou hier nooit meer zien Of is dat wat je wilt misschien? Als je gaat, dan zijn wij meisjes gevraagd. Pak je koppen, dan kun je gaan Heel ver bij mij vandaan Zo, en dat was hij dan. Uh, Rocky a en in Alsje gaat. En dat halen we hier bij ZFM Entertainment for You. En uh, ja, we, we, we, gaan, uh, we gaan gewoon nog een, uh, een plaatje draaien. Oftewel, een plaatje niet. Muziek wel. Ja. Nathalie gaat er nog eentje zingen. Ik ga iedereen even wakker schudden. Ja, iedereen even wakker schudden. En jij wilde uh, het nummer nog doen van de uh, Granberries. Dat is en, zaterdag. Uh, een zombie. Sorry? Het is tenslotte de de zaterdag geworden. Ja, ja, daarom. Ik. Ja, ik bedoel. He, zaterdag is om feest te vieren. Daarom. Zondag is om uit te rusten. Toch? Ja, voor zaterdag. de meeste wel, ja. Okay. Oh, oké. <laughs> ik ga hem instarten. Op adem komen. Ja. Toch? <laughs> ja, dat klonk in ieder geval fantastisch. Ja, even een klein applausje. Voorbij, dank u. Ja, ja. Dank u heren. Nou ja. Dit, uh, ik zou uh, ja, bij deze ook uh, jou willen bedanken. Natuurlijk gelijk. Want we gaan uh, langzaam af naar zeven uh, uur. Ik zou uh, uh, jou willen bedanken. Voor deze kans. Ja, nou, graag gedaan. Dank je wel. Ik bedoel ja. Waar zouden we zijn zonder de radio. En waar zouden we zijn zonder de, de, de zangeres en noem maar op ik vind het echt een super ja. kans, dankjewel ervoor. We, we, hebben, we hebben elkaar nodig, zeg ik altijd zeker weten ja, en ja, natuurlijk de heren ook bedankt hier voor ja, de komst hier naartoe en dag natuurlijk dag. Uh, Jij bedankt. En Nathalie ook uh, uh, ja, hier naartoe gebracht en uh, ja, ik zou zeggen in ieder geval veel succes zodra mijn promo cd klaar is, dan zal ik zorgen dat je een kopietje krijgt en we zien je dan graag weer terug Natuurlijk, kom ik hem dan zelf promoten? Oké. Okay. <laughs> hey, in ieder geval bedankt voor jullie tijd. En uh, ja, graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Fred. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En we gaan een plaatje rijden van Belinda Kinne en uh, Wind van Verlangen.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 Ah, we blijven zeker nog even. Nick, ben je er? Ik ben er zeker. Ah, Oké. Okay. Hey, Nick. Goedenavond. Goedenavond. Ja. We gaan het eventjes heel snel eventjes over jou, jouw single hebben. Ja. Kijk, kijk mij heel even aan. Ja. Hoe kom je op de titel? Ja, dat kwam gewoon heel vaak voor in de tekst. Oké. Okay. En dat... Uh, <laughs> en dat... Uh, dat uh, geen privé dingetjes? Kijk mij even aan. Nee, hoor. Nee, oh, okay. maar, ik, uh, niks, niks, niks privés. Oké. Okay. Hey. Uh, ja, hoe ben je op het idee gekomen dan? Ja, ik wilde gewoon eens een keer wat anders als wat, iedereen, als wat uh, al die andere jongens doen. Ja. En uh, we hebben, ik heb dat met Manfred een beetje bekeken en we hebben het een beetje uitgewerkt. en. Uh, dat ja, is het. is hè? He? Ja. Ja. En, uh, en het is, uh, uh, ja, het is iets, uh, iets moois geworden? Zeker. En uh, ja, ik neem aan dat je er blij mee bent. Ja, ik ben er super blij mee. Oké. Okay. <laughs> Hé, hey, uh, Ja, zoals ik al zei, we moeten er snel doorheen, want we gaan naar het nieuws voor 7 uur. Um, ja. ja. Wat, wat zit er in het verschiet? Zit er, zit er iets aan te komen in, uh, in de zomer? Ja, sowieso gaan we een, uh, gaan we een zomersingel maken. Ja. Die komt medio uh, mei uit, denk ik. Mei, juni zo. Oké, okay, een beetje we een, het voorjaar. Ja, ja. Juli. ja, ja. ja echt, echt in de zomer komt die uit. Oh, oké, okay, ja, dan zitten we in juni-juli. Ja, oké. Okay. Ja, nou, en het ja. wordt echt, uh, echt, zo, echt een zomerknallen. Oké. Okay. Nou, dan gaan we die sowieso afwachten natuurlijk. Titel, Zeker, uh, titel al bekend goed. of uh, mag die nu nog niet verraden? Nee, nee er, is, er is nog niks bekend. Oké. Okay. Nee, er is, <laughs> nou, is zou, nog niks bekend. Zou ik ook gezegd hebben. Hé, <laughs> <laughs> hey, hey, Nick, uh, waar kunnen mensen jou vinden en uh, boeken? Sowieso op Facebook, social media, Facebook, Instagram. Ja. Ik heb een website, maar die legt even uit. Want daar schijnt er een en ander mee aan de hand te zijn. Ja, oké, okay, maar goed. Daar zijn, uh, zijn we druk mee bezig. Ja, en, en die is getiteld, he? www. Nickcodeentertainment.nl. Ah, oké. Okay. En dat, uh, nou ja, de, de mensen kunnen daar af en toe even kijken. Uh, eh, als die ja. online is. En eventueel ja. uh, natuurlijk ook op YouTube. Ja, dat sowieso. Ja, dus Facebook, Instagram. Uh, overal kunnen ze je, je bezichten, in ieder geval. Ja. Dus dat moet goed gekomen. Zeker. Hey Nick, dan ga ik even snel uh, een eind aan breien, want dan ga ik jouw single ja. nog even draaien. Heel goed. En dan uh, bedank ik jou voor de tijd. Ja, jullie ook bedankt voor het interview. Ja, kort maar krachtig. Uh, ja, kort maar krachtig inderdaad. Ja, ja. <laughs> het was eventjes niet anders. Nee. Uh, Oké. Okay. Hey, de volgende keer bij het in ieder geval. en uh, ja, Misschien hier in de studio met de single, nieuwe single. Zeker. Kom helemaal we. goed. Oké. Okay. Hey, we spreken elkaar. Groetjes. Goed, dank je. Hey, fijn weekend. Zelfde. Oh, joe. Nicoot en uh, kijk mij heel even aan. Ja, ja, ne, ne, ne, ja. Dat is Nicky. Te geven, om mijn nacht met jou te beleven Word gek van je moves in je heupen toe Kijk mij al even aan Oh, zou je een zoen willen geven En de passie met jou dan beleven Word gek van die blik in je ogen toe Kijk mij al even aan Hoppa!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 Even aan. Zo, dat was het dan. Nick Koot. En uh, ja, kijk mij heel even aan. En dat allemaal hier ja, bij het Entertainer voor jou. En we, we gaan uh, langzaam naar de klok van 7 uur. Ik er is nog een plaatje voor mijn, uh, ja, voor mijn uh, naaste liefde. En dat is een plaatje van uh, Vlad Georgiev en Angeli. Graag tot volgende week. Groetjes!